Nieuws van 11 uur. Dit is door meegens met het ene... Aleppo opnieuw een wijk heroverd op de rebellen. Afgelopen nacht werd de wijk Tariq al Baab heroverd. Daarmee heeft het leger ook een belangrijke weg... tussen het oosten en de internationale luchthaven van Aleppo in handen gekregen. De rebellen in het oosten verliezen sinds enkele weken in hoog tempo terrein. Het leger heeft nu 60% van Oost-Aleppo in handen. Als het regeringsleger heel Aleppo herovert, kan dat beslissend zijn voor het verdere verloop van de oorlog... Het offensief heeft de afgelopen week het leven gekost aan ruim 300 burgers... onder wie 42 kinderen meldt het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten. De politie gaat vandaag verder met het horen van de man die gisteren na een ontvoering in Nunspeet ineens weer terecht was. Het is nog onduidelijk wat er is gebeurd en door wie de man is meegenomen. De politie gaat niet uit van een grap, maar spreekt van een serieuze ontvoering. Gisterochtend werd de man van 53 door onbekende klem gereden... Op videobeelden is te zien hoe gemaskerde mannen hem uit zijn auto halen en in een andere auto zetten. Rond negen uur gisteravond kwam het slachtoffer weer aan bij zijn huis in Doornspijk, waar de politie op dat moment ook was. Geen Pijl wordt een politieke partij, melden het AD en enkele regionale kranten. Lijsttrekker wordt Jan Dijkgraaf. Hij voerde ook al campagne voor een nee-stem bij het Oekraïne-referendum, al deed hij dat toen niet namens Geen Pijl. Twee andere kopstukken uit die campagne gaan ook al de politiek in. Jan Roos met de partij VNL en Thierry Baudet met het Forum voor Democratie. Als geen pijl in de Tweede Kamer komt... wil de partij volgens de kranten elk belangrijk voorstel... door de leden laten beoordelen. Het weer in het zuiden is nog mistig. Verder wolkenvelden afgewisseld met zon en het wordt 5 tot 7 graden. Vanavond en vannacht gaat het enkele graden vriezen. kan opnieuw mist ontstaan. Die mist kan morgen overdag vooral in het noorden hardnekkig zijn...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 Dus ik krijg Goedemorgen. Morgen meneer Poster. Heel huizen. Nou dat was uh, Bram Vermeulen met het nummer uh, Politiek. Want we gaan het hebben over uh, de politiek. De politiek. In het uh, tweede uur van Goedemorgen Zandvoort op 3 december 2016. Ja. En we zouden een gesprek hebben met uh, alleen met Echt Poster. Maar inmiddels is Joop Berends ook aangeschoven. Goedemorgen Jochem, uh, Joop. Goedemorgen Echt. Want We gaan het hebben over de missionair Zandvoort. En we gaan het hebben over de stand van zaken bij de eldere partij. Yes. Want daar rommelt het een beetje. Oh, en dan, dan druk ik me voorzichtig uit. Kom dan mee, laten we het niet overdreven. Het is nu weer rustig. Het is nu weer rustig, ja? Voor hoe lang? Ja, vraag dan. ik me dan af. We zijn er één zetel kwijtgeraakt. Dus het is dus in ieder geval wat rustiger. Maar die veldwits is overgestapt naar. Of de mensen een vrijwilligersplek een vrije zetel die heeft een zetel meegenomen dus we zijn nu nog maar met drie man ja, en jullie waren met z'n vijven want er is een andere zetel is er begin van de periode ook al ja, overgestapt het, het eerste overleed, meneer Simons natuurlijk ja. daar hebben we ook een zetel mee kwijt en is het... toen, toen is mevrouw de Jong vertrokken ja, ja. Nou, en meneer Cohen heeft zich aangesloten bij GBZ ja dat was een kort eigenlijk het verhaal tot nu toe. Uh, kan je stellen dat met het overlijden van, uh, van Karl, uh, dat de samenhang in de partij een beetje is weggevallen? Nou, was, ja, dat, was dat een bindende factor? Natuurlijk, want Karl heeft toen een enorme invloed deel bij, bijna alles. En uh, dat was wel even een grote klap voor de partij. En het was jammer dat Rissolo de Jong, die toen zijn die tweede op de lijst stond, die werd toen fractievoorzitter. En die er na een maand, die kon niet tegen het bus in de raad. Die heeft hem bedankt, dus toen zaten we plotseling min twee mensen weer. Ja, toen werd ik fractieleider dat was helemaal Bedoel ik niet. Nee. En, maar goed, het moest gebeuren. Nou ja, nu, nu hebben we natuurlijk al die geharwa meegemaakt vrede week. En ik hoop dat er nou langzaam in het rustige water, vaarwater terechtkomen. Ja, want hiervoor hebben we een gesprek gehad met uh, meneer Meijer... over uh, de motie van wantrouwen die toen is uh, ingediend ja. tegen het hele college. Dus ja. ook tegen de burgemeester. Ja. En uh, dat is later aangepast, dat het niet zozeer tegen hem gericht was... Oh, ja. maar tegen het, uh, de zittende wethouders. En die had waarschijnlijk zijn conclusies daaruit getrokken... als die motie was aangebleven tegen het college. Ja. Want ja, was... dan heb je geen vertrouwen meer van de raad. En dan, ja, dan moet je daar je conclusies uit trekken. Ja, hij was er ook redelijk ondaan van. die avond. Dat was ook zichtbaar. Ja. Maar goed, het is ook inmiddels weer opgelost. Hoop ik. Ja. En we gaan weer met vissen winter vooruit. Hopen ja. we maar. Ja. Maar jij bent van de oudere partij. Ja. En je blijft van de oudere partij. Ja, ja, ja ik ben niet de man die er nu even over, over gaat stappen. Tenzij één keer de partij begint dan uh, de ik. Irene, in Irene, dit geval. Sorry, God, ja. <laughs> dan kom je bij mijn partij. Ja, ja, ja. ja onmiddellijk. Ja. Ja. Oké, okay, nou, dat is uh, misschien het overwegen waard. Ja, dat, ja. Nou, uh, heb nou heb misschien is het makkelijker dat Irene dan niet opkomt. <laughs> ja, ja. <laughs> ja. ja, dat is me al eens eerder gevraagd. <laughs> ja, eerder gevraagd. Ja. Nou, heb ik begrepen dat uh, meneer De Vries, die uh, zoveel schade heeft berokkend eigenlijk aan de oudere partij, want daar is het mee begonnen, uh, dat hij toch bij de oudere partij blijft. Nee. En die levert zijn zetel in. Hij heeft zijn zetel ingeleverd. Maar we waren af van de bang dat hij ook voor zichzelf zou gaan zitten. Ja. Dat, heeft hij niet gedaan. dat heeft hij heel sportief zijn zetel teruggegeven. Dus zijn avonturen in de raad zijn voorbij nu. Ja. Is, is zo'n zetel dan niet uh, gewoon beschikbaar voor iemand anders om daar op te stappen? Het zijn persoonlijk gekozen mensen. Dus op het moment dat ze eruit stappen is die zetel ook echt weg. Ja, maar als hij zegt hij wil blijven zitten. Want hij is gekozen, mag hij blijven zitten. Kan? Hij mag blijven zitten. Maar hij heeft u gelukkig nu zelf opgezet per 1 december. Oké. Okay. Maar gevolg daarvan is dus dat nu Joop Berendsen, die dus inmiddels is aangeschoven, ja. die wordt de nieuwe raadslid. Nou, dat, dat, dat wordt dan pas 20 december dan officieel, dan, dan zou dan de benoeming plaats moeten vinden. En ik ga er wel vanuit dat dat doorgaat. Ja. Um, als ik dan kijk naar de mensen bij de andere partijen, ben jij toch iemand met uh, vrij veel... Uh, achtergrondkennis, over de gang van zaken... hoe het allemaal draait in, in de politiek. Um, zit hier een nieuwe fractievoorzitter... van de oudere partij misschien? Nou, dat is dan echt... Ik bedoel, we hebben voorlopig hebben we afgesproken... met elkaar en eh, met Leo er ook bij... Leo Steegman, eh, dat we zeg maar, eh, zo doorgaan... Eh, met echt als uh, fractievoorzitter. En echt weet dat hij... Uh, we kennen elkaar al heel lang... dat als er iets is, dat hij uh, op mij... Uh, steun kan, uh, kan rekenen. Dus wat dat betreft... Uh, dat is uh, geen probleem. En wat er in de toekomst gebeurt, dat, uh, dat zullen we zien. Ja. Uh, Freek is e dus vertrokken. Wat was de reden daarvan? Heb je daar iets over gezegd? Nou, ik denk dat we. Kijk, ik wil wel wat zeggen over het uh, verleden. Want ik denk dat. Uh, dat uh, rond het hele plan van het Watertorenplein. dat. Uh, wij krijgen als OPZ, heb ik toch een beetje het gevoel, eigenlijk de Zwarte Piet wat uh, toegedeeld. He? Zwarte Piet, dat mag nog in deze tijd. Ja, hè? Dus, ja, ja een paar dagen. Uh, Helemaal zwart dus. is die Piet. Dus, uh, hey, er zijn natuurlijk een heleboel dingen gebeurd. Ik ben, uh, sinds april ben ik uh, betrokken bij de fractie van OPZ. Uh, uh, we hebben meerdere malen een gesprek gehad met onze wethouder, uh, mevrouw Tjallek, over onder andere het Watertorenplein. Uh, maar mevrouw Tjallek stelde zich toch een beetje op standpunt dat gezien zeg maar, uh, het dualisme, uh, dat zij haar eigen verantwoordelijkheid had in, uh, in dit hele gebeuren. Uh, die vragen van ons om ons mee te nemen in het hele traject, die zijn nog een aantal keren zijn die daarna gesteld, waarbij mevrouw Tjallik zich altijd op het standpunt gezegd heeft dat ze niet al te veel dingen met ons als fractie wilde delen, waarop wij als fractie in de tijd ook de conclusie hebben getrokken hè, want ik was toen deels tijdelijk raadslid voor, als vervanger voor meneer de Vries, maar daarna zeg maar ook als buit, uh, buitengewoon raadslid betrokken bij de fractie uh, mevrouw Tjallik heeft altijd het standpunt volgehouden van dat ze haar eigen weg ging. en wij hebben als fractie steeds toen gesteld van, als dat zo is, dan behouden wij ook als recht voor om zeg maar onze eigen keuze te maken. Dus niet de keuze van mevrouw Tjallek te volgen. Dat is steeds zo geweest en de stemverhouding binnen onze fractie was eigenlijk drie tegen één. Er was één voorstemmen voor het springtijdplan, dat was meneer Postel. En De andere drie waren tegen, dus meneer Steegman was tegen, meneer De Vries was tegen en meneer Veldwies was tegen. En tot eigenlijk kort voor... Uh Ga door, want mijn telefoon ja, er gaat... Ja, gaat de techniek staat voor niets, maar ga door Joop. Tot uh, kort voor, uh, tot kort voor eigenlijk de commissievergadering, toen wij met uh, mevrouw Tjallik onze mening deelden. Toen werden wij min of meer onder druk gezet door de wethouder en te zeggen van die zei van als jullie mij niet steunen, dan stel ik mijn positie ter, ter beschikking. Dat was. We hebben toen tegen haar gezegd van nou wacht maar even rustig de commissievergadering af, want misschien is er wel een meerderheid voor het springtijdplan dat je onze steun helemaal niet nodig hebt. Dat hebben we toen ook gedaan. Ik ben hier begin november ben ik hier ook voor de radio geweest. En toen heb ik dat nog een keer uitgelegd dat wij in principe. Definitief onze keuze nog niet bepaald hadden, maar dat het gewoon afhing van de ontwikkelingen van uh, de commissievergadering. Nou, Voor iedereen die de commissievergadering heeft vervolgd, die heeft toen ook ervaren dat op een aantal vragen uh, die wij stelden over de hele procedure. Hè, het ging niet eens zozeer om het plan, maar wel over de hele procedure. Hoe, hoe dat was, tot stand gekomen en hoe was om die keuze tot stand te maken. Toen gekomen was, ja. hebben wij gezegd van nou, uh, daar hebben we wat kritische vragen over, en daar hebben we eigenlijk nooit een fatsoenlijk antwoord op gekregen. Dus we hebben na de commissievergadering hebben wij nog weer met de fractie overleg gevoerd en toen bleef dus de, de verhouding 3 tegen 1. Dat hebben wij toen de tijd hebben we dat ook aan onze coalitiepartners uh, meegedeeld. Uh, op dat moment was ook d 66 nog niet unaniem eens uh, wat ze zouden kiezen en ook het CDA twijfelde nog en uh, bleek toen wel uit het overleg. Um, we hebben op uh, kort voor de raadsvergadering, een week daarvoor, hebben wij ons standpunt nogmaals aan, uh, aan, uh, aan de wethouder uh, meegedeeld. Uh, die toen opnieuw zei van oké, okay, dan, uh, dan trek ik mijn consequenties eruit. Ja. En dat is een beetje eigenaardig, want dat is, dat is namelijk de kern van het verhaal. Het hele Watertorenplein staat niet in het coalitieprogramma. Dus wij hebben steeds gezegd van eh, iedereen is gewoon vrij om te stemmen van wat hij, wat hij of zij wil. Ja. En dan is het natuurlijk uitermate vervelend als je eigen wethouder dan op een gegeven moment haar portefeuille aan de wil gehangt als, haar, als ze eigenlijk haar zin niet krijgt. Maar wat, wat is haar belang hierin? Want dat is, dat is wat ik mij dus afvraag. Wat is, wat is haar belang in dat per se kiezen van dat springtijdplan? Ja, dat is een goede vraag. En daar kan ik geen antwoord op geven. Dat is een vraag die u eigenlijk ja, maar wat u moet ik stellen. stellen. Ja. Kijk, ja. zij heeft vanaf het allereerste, in mijn, naar mijn mening in ieder geval, vanaf toch wel redelijk vanaf het begin, heeft zij eh, gepleit voor kleinschaligheid. En voor eh, zeg maar, eigenlijk toch wel een, een duidelijke richting gevend aan dat springtijdplan. Eh, dat mag natuurlijk. Iedereen staat er vrij in om daar een keuze in te maken. Alleen als je van tevoren afspreekt met elkaar van eh, iedereen is vrij om te kiezen. Dan is het natuurlijk uitermate vervelend als dan op een gegeven moment een wethouder zegt van als ik mijn zin niet krijg dan kap ik ermee. Ja. En dat is natuurlijk eh, wat eigenlijk kort voor de raadsvergadering is, is, heeft zich verder ontsponnen. Waarbij ik sterk de indruk hef, heb dat D66 en CDA eh, daarbij natuurlijk wel hun de bui voelden hangen. Want die waren natuurlijk als de dood dat als één wethouder in feite zou opstappen. Dat dan de andere twee wethouders meegenomen zouden worden. Ja. Nou, daarin, daarna is natuurlijk die hele vervelende vergadering is geweest met meneer De Vries. Eh, meneer De Vries heeft een aantal dingen eh, gezegd waarvan je kunt afvragen van, eh, of dat nou erg handig was. Hè? Zeg maar, de term vriendjespolitiek was natuurlijk niet zo erg handig. Waar die natuurlijk toch even de vinger op de zere plek eh, legde is het feit dat eh, een betrokken architect tot kort voor eh, in feite eh, de keuze viel, eind 2015, lid was van de Welstandscommissie. Ja. En ik heb die stukken allemaal nog eens een keer nageplozen van 2013 van hoe die benoeming tot stand is gekomen. En toen heeft de selectiecommissie, of de sollicitatiecommissie... heeft al gesignaleerd dat daar een bepaald eh, zeg maar, gevaar in zat... van belangenverstrengeling. Ja, toen zijn er afspraken onderling gemaakt. Maar ik denk dat meneer Draijsma, die ik overigens volledig in tegen beschouw... Hoor, dus wat dat betreft heb ik geen twijfel aan hem. Ik heb een paar gesprekken, met nog, hele plezierige gesprekken met nog gehad over het plan. Dus dat is helemaal geen twijfel. Maar eh, je kunt je toch afvragen of dat natuurlijk handig is... om een architect die betrokken is bij zon plan om in die zeg maar, in zo'n welstandscommissie. Ja. En daar heeft meneer Dreis, maar denk ik ook zelf de conclusies uit wel getrokken. Want als je de stukken leest... Dan heeft hij in zomer 2013 heeft hij zelf al besloten om zijn voorzitterschap van de lokale afdeling van D66 op te geven. En uh, hij heeft natuurlijk eind 2015 heeft hij zelf zich teruggetrokken uit die welstandscommissie. Ja, hij ziet er al wel aankomen dat daar toch een stuk spanningsveld. Hij is daar nog bij de radio geweest om dat te vertellen. En dat meneer De Vries even daar de vinger op de zere plek ligt. Hij zegt van: jongens, dat is dus niet handig. En nu moeten we weer opnieuw. Want er staat ook voor ...deze raadsvergadering staat het weer opnieuw op de agenda... ...om weer te praten over de invulling van de nieuwe welstandscommissie. Nou, daar moeten we dan nogmaals heel, even heel kritisch naar kijken... Ja. Dan, ...hoe dat, uh, wie nu die, precies die mensen zijn. Want als je nu weer het raadsvoorstel... ...dan is dat weer omgeven met, met, met allerlei, uh, ja, uh, donkere dingen, zeg maar. Ja. Ik wil niet zeggen slechte dingen, maar donkere dingen. Uh, er is bijvoorbeeld geen evaluatie van, uh, van de huidige uh, welstandscommissie. Uh, er zijn geen cv's van de nieuwe mensen. Er is niks over de... De hele benoemingsprocedure, hoe dat dan gaat, et cetera, et cetera. Kortom, niet goed. Nee. Dat moeten we zo niet doen. Nee. Maar goed, met, met dat in, in het achterhoofd uh, moet je dus verder. Ja. En nu. Nou, we hebben afgelopen uh, woensdag hebben wij, uh, mevrouw uh, Geurensen van de VVD is, uh, is heel druk bezig om uh, een aantal interviews uh, te houden. Of die heeft ze al gehouden. Ik moet eerlijk zeggen, en dat is uh, denk ik van alle uh, mensen, we hebben een gesprek gehad met, uh, met de voorzitter, uh, dus Belinda Geurensen, waar ook Hans Rommel bij was. En uh, Henk van Steven, denk ik als, uh, als gevier een, een beetje een notulist, denk ik. Eh, we hebben een heel plezierig en open gesprek gehad met, eh, met de VVD. We hebben gezegd wat wij vonden. We hebben ook gezegd dat wij toch wel vonden dat wij in de vorige coalitie een beetje, moet ik zeggen, in knel zaten. In de zin van eh, Leo, Leo Steegman heeft dat eh, tijdens de laatste vergadering nog heel mooi verwoord dat hij zich voelde als stemvee. Eh, nou, zo voel ik dat zelf ook een beetje in hoe wij in die coalitie zaten. De CDA en D66, bepaalde dingen. En wij mochten eigenlijk alleen achteraf nog maar meepraten. Eigenlijk niet eens meepraten, want als ik dat kijk vanaf wil. Vanaf april is er niet één keer een overleg geweest tussen alle uh, leden van alle fracties. Ja. Nou, en daaruit uh, moet iedereen zelf de, maar de, de conclusie hebben. Dat heeft meneer Meijer trouwens wel uh, nog aangegeven. Hè? Dat, ja. de, uh, dus, dat gevoel. Ja. Dat er, dus, uh, er is wel intentie, alleen het gebeurt niet en het zijn eilanden. Daar komt het op neer. En dat het, moet niet. Daar kwam het wat ons betreft denk ik wel op neer. Ja. Joop, nog even een, een vraag. Ik heb het verkiezingsprogramma van de oudere partij uh, er even bij gepakt. Ja. Daarin staat uh, bij programma 5, ruimtelijke inrichting en vernieuwing. Daar staat bij. Faciliteren dat de watertoren door projectontwikkelaars wordt vervangen door een nieuwe toren. In de vorm van de toren van voor of na 1945. Heeft dat ermee te maken dat er in het verkiezingsprogramma staat dat het mislukt is? Nou, met het watertorenplein of niet? Nou, dat zie ik zelf zo niet. Maar ik. Uh, nee, dat, dat, dat zie ik zo niet. Wat, wat wel belangrijk is, denk ik. Uh, kijk. Uh, de vraag is, maar dat is een achterafvraag: is het nu verstandig geweest om in 2008, 2009 die watertoren uh, te verkopen? Wetende hè, dat je hier zeg maar iets wil gaan doen. Uh, ik woon hier zelf sinds 1984 in uh, Zandvoort. Ik weet niet hoe lang dat bloemenstalletje van Schoorl, wat daar altijd gestaan ja. heeft, al weg moest. Ja. Uh, want toen waren er al plannen van dat dat allemaal moest. Nou, volgens mij is dat bloemenstalletje al 15 jaar weg of zo. Misschien al wel langer. Ja. Dus. Um, dan zie je eigenlijk de worsteling van deze gemeente met hoe gaan we dat nou doen en hoe gaan we dat nou besluiten. En daar ben ik mijn betoog in de tijd in de commissie ook mee begonnen. Ik vind het in ieder geval dapper van dit college... dat ze nu eindelijk eens een keer die koe bij de horens gevat hebben... en dat niet weer hebben geprobeerd voor ze uit te schrijven. Nou, nou, ik, ik kan het wel de een de beetje, de een de beetje de toelichten hoe het ging met die watertoren. Ja. Het probleem was dus in die periode dat die verkocht werd... dat er nogal veel hoge kosten aan verbonden waren om dat ding te onderhouden. En toen heeft de gemeenteraad besloten... ik heb daarvoor gestemd om hem te verkopen... Om zo onder die kosten van een miljoen uit te komen voor de renovatie. Ja, maar je kunt je natuurlijk afvragen of dat getuigt van visie. Ja, als je, als je dus. Dat zeg was toen maar de als gemeenteraad. Je dus, als je later, als je zeg maar, als je toch weet dat je met dat plein wat wil. Uh, is het dan niet, maar nogmaals, dat is achteraf praten... Hè, uh, is het dan niet toch een beetje korte termijn politiek geweest? Uh, om dan te zeggen van ja, we besparen dan nu even op onderhoud. Maar ja, tegelijkertijd heb je natuurlijk heb je wel een probleem erbij. Maar goed, het heeft uiteindelijk tot geen onderhoud geleid. Want, uh, <lacht> Die conclusie <lacht> is helemaal juist, denk ik. <lacht> ja, ik bedoel, het is, het is natuurlijk gewoon een, een, een wrak uh, wat daar nog staat... Uh, om het maar even zo te dus zeggen. Daar moet het een en ander aan Daar gebeuren, moet wel ja. wat uh, mee gebeuren. Maar kun je nu zeggen... Dat uh, het, het belang van uh, de watertoren. en het belang van het plein. Hè, want het is natuurlijk. het zijn ook de mensen eromheen. die toch wel. Uh, belanghebbenden zijn. om uh, er iets van te maken. wat. voor hun in ieder geval acceptabel is. en daarbij moet het plan ook nog iets zijn. wat toevoegt. aan uh, de, de huidige. Uh, situatie in de, in de. de woningen van uh, Zandvoort. Uh, komt daar dan. Een, een nieuwe keuze? Moet daar nog een keer gekozen worden? Moet er nog een keer een, een stemming komen? Wat gebeurt er? Ja, dat, is, dat is natuurlijk de vraag. Kijk, eh, ik, kom uit, ik, kom uit de ik kom uit de zakenwereld. En eh, als je begint met een project, dan begin je met een plan van eisen. Ja. En als ik vraag aan de architecten van wat is het plan van eisen, Dan zeggen ze dat is er niet. En dat is ook een beetje mijn, eh, mijn probleem met de hele gang van zaken. Er is geen regie vanuit de gemeente gevoerd. He, van, men zegt dan van ja, er waren ineens drie aanbieders met een plan... Maar dan, dan zeg ik van, ja maar doe dan even die stap terug. En zeg van, ja jongens leuk dat die plannen er allemaal zijn. Maar laten we nou wel even bepalen wat wij nou eigenlijk precies ik dat willen. Plan willen precies. Ja, we hebben wel eens ja. een bestemmingsplan. Maar laten we nou eens even goed kijken van wat we verder met dat plan willen. Het tweede probleem wat ik heb is dat zeg maar, er zijn op 7 maart zijn er een aantal plannen gepresenteerd. Daar is het eerste gedeelte van de participatietraject is gevolgd. Hè, van, er zijn een drietal bijeenkomsten geweest waar iedereen in feite inspraak heeft kunnen hebben in, in de plannen. Alle drie de architecten hebben op basis van die inspraak... hebben ze ook aanpassingen gedaan. Maar niemand weet precies wat die aanpassingen zijn. Want daar wordt niet meer over gesproken. Ik had het dus handig gevonden als op het moment dat op 7 maart die plannen gepresenteerd werden dat dan gezegd wordt van architecten. Jullie op basis van de inspraak hebben jullie nog de mogelijkheid om je plannen aan te passen. Bijvoorbeeld op 1 juni of 1 mei. Dan is het definitief. Dan kunnen jullie ik alle laat zien aan, wat je hebt aanpassingen gedaan, gedaan hebben. Ja. En, dat is, uh, en dan is het goed. En dat is ook heel erg belangrijk. Want een van de problemen bijvoorbeeld van de omwonenden was... de ingang hier op de Westerpuisstraat van de Nou, Wat ik begrepen heb, dat alle architecten hebben inmiddels die ingang hebben die aangepast... Aan, aan de hoge weg. Ja, euh, euh, Springtij heeft een, een stuk van een kap hier aan deze kant voor de flatbewoners hier aan de west heeft hij afgetopt. Uh, AG-architect heeft een etage eraf gehaald. Maar dat zijn maar dit allemaal is nog dingen... Niet duidelijk geworden. Die wij eigenlijk niet weten. Dus dat nee. was ook een van de vragen die ik in de commissie gesteld heb. Over welk plan hebben we het nou eigenlijk precies? Ja. Over welk plan hebben we nou eigenlijk ah, ja. precies? Het, mocht het zo zijn dat je, dat je in de raad komt uh, Joop, dan uh, wacht jou een schone taak om maar daar in ieder geval ook mee aan de slag te gaan. Even, even resumerende. Egi. Ja? Jij blijft dus gewoon bij OPZ. Ja, heel goed. En Joop, komt jou te versterken straks bij de eerstkomende vergadering. Zal hij benoemd worden omdat Bob de Vries ja. is teruggetreden? Ja, nou ja, uitvoerig, de procedure gewoon tot je einde. Ja. moet melden dat hij de vervanger wordt van de heer de Vries. Nou, dan wordt op 20 december bekrachtigd worden in de raadsvergadering en dan ja. wordt hij geïnstalleerd. Oké, okay. Leo Steegman natuurlijk. Ja, ja. En Leo Steegman. Oké. Ja. Nou, omwille van de tijd uh, ja. houden we het uh, hier even bij. Dankjewel, heren. Dank jullie voor jullie komst. Ja, duidelijk verhaal Oké, dank Even een muziekje, Kasper, en dan daarna snel de volgende. Met de als je de klank.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 want daar woont mijn hart in diep Als je de klank van het strand hoort Dan denk ik aan mijn lief Met de sneltrein naar Stanspoort Want daar woont mijn hart diep Als je de klank van het strand hoort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 Als je de klank van het stand hoort, Dan denk ik aan mijn lief met de sneltrein naar Zandvoort. Want daar mijn hart het lief, en dat waren de topstars met de sneltrein naar Zandvoort. Nou, ja. met de sneltrein zijn heel veel mensen gekomen het hier. Het een, is hier een volle bak. Volle bak hier. Heel gezellig wel. En uh, we dachten dat we de interview zouden hebben met een paar mensen, maar er zitten al vier. We hebben maar één microfoon, dus dat wordt nog wat. Word. Ja, dat gaan we gewoon heen en weer slepen, dat maakt niks uit. Want, wat dat gaan wel... we bespreken? De winnaars van de VIP vrijwilligersprijs 2016, de ruilwinkel van Sinkel, Mona meijer Aardegeest en de publieksprijs toneelvereniging Hildering-Heinz-Grama. Maar jij was toch van de kr Vele petten heeft hij. Ja, petten. Petten. Ja. Ja. Zullen we met Mona beginnen ja. eerst even? we beginnen even met, uh, met Mona. Oh. Ja, goedemorgen. goedemorgen, wat fijn dat je er bent. En gefeliciteerd met deze fantastische prestatie, want uh, jullie hebben in een hele korte tijd, eigenlijk, vind ja. ik, dit gewoon gepresteerd. Klopt. Chapeau. Ja, Dankjewel. dankjewel. Echt, helemaal leuk. Ja. Het is ook een feestje bij jullie, moet ik zeggen, hoor. Ja, leuk. Ik, ik kan ook niet, uh, uh, zeg maar niet even naar binnen gaan als ik langsloop, want het ziet er altijd gezellig uit bij jullie. Er zijn altijd gezellige dames. Er gebeurt van alles Helemaal leuk. Nou, prima. Wat Heel vinden mooi. jullie? Jullie zijn natuurlijk hartstikke tevreden. Ja, we hadden het maar... niet verwacht, want er waren zulke grote namen als de KNRM en Hildering en, uh, en ook Zandvoort en CFM. En we werden steeds kleiner die avond. We dachten nou, dat wordt niks, maar toch uh, de juryprijs. En uh, ja, dat was geweldig natuurlijk om te horen. Ja. Ja. Even voor mijn beeldvorming. De ruilwinkel van Schinkel. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Heel simpel, je hebt thuis iets, een vaas. Dat je zegt, nou, ik heb er geen zin meer in, weg die vaas. Je vindt zonde om weg te gooien, nou, kom je hem bij ons brengen. En wij zeggen dan, nou, zoek maar wat uit wat in de winkel staat. We hebben natuurlijk ook toeristen en gewoon dagjesmensen die langskomen. En die hebben natuurlijk geen huisraad, die wisten van het bestaan van de winkel niet. Maar die zien toch iets en die kunnen dat bij ons kopen voor een heel klein bedragje. Nou, dan heb ik nog wel wat spulletjes thuis. Ja, ik krijg ook heel wat aangeboden. Je mag ook gewoon brengen, hè? Gewoon brengen, ja, dat is wel ja, gedaan. Ja. Je kunt ruilen, maar je mag ook gewoon zeggen: Nou, ik heb zoveel leuke dingen. Ja. En dan uh, komt er vanzelf alweer een keer wat terug. Maar meestal is het zo dat een winkel dat heeft een pand nodig en het pand kost geld. Ja. Hoe wordt ja. het bekostigd dan? Uh, nou, we zijn uh, heel gelukkig met het feit dat de heer Bruinsheel stond leeg en we hebben gevraagd of we erin mochten en dat was oké okay en we mochten erin blijven zonder onkosten. Ah, dat is goed geregeld. Ja, ja, maar dan moet ik wel zeggen, al het geld wat we krijgen, we hebben een stichting opgericht, dat gaat in een pot en dat doen we naar goede doelen, vooral in Zandvoort allemaal. Want het laatste wat jullie gedaan hebben, dat was voor ook hè? Ja. Ja, ja, ja, die medische matjes. Medische matten voor ja. uh, uh, oudere yoga Klopt ja, voor Ja, inderdaad. Mensen, ouderen. Voor ouderen. Boven de vijftig heet dat <laughs> tegenwoordig. Horen, daar horen heel veel mensen <laughs> bij zo'n voort. Ja. ja, dat geeft niks hoor. Ja. Dan gaan we even verder naar de volgende. Want de toneelvereniging Hildering. Heinz Grama. Meerdere pet op. Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Um, de publieksprijs voor de toneelvereniging. Wat vind je daarvan? Nou, uh, dat heb ik uh, die zaterdag ook al vermeld. Het was wel echt een grote verrassing. Uh, ook ja, wat uh, hiernaast werd gezegd van de uh, grote namen meedoen. Nou werd Hildering als grote naam uh, genoemd. Maar uh, ik vond ook Kaandrem en de Rijlwinkel, uh, ja, dat vond ik weer grote namen. Ik zie je van natuurlijk, hè? zie je van, ja. <lacht> <lacht> nou, nou, maar, kijk, uh, iedereen doet goed werk. En uh, het is een hartstikke mooie eer. Maar ik denk dat het belangrijkste is dat je gewoon met z'n allen samen bent op die zaterdag. En dat je met z'n allen... Uh, je ja, laat zien en aan andere mensen kan laten zien wat je doet. En dat is ontzettend belangrijk voor de samenleving van Zandvoort. Ja. Er zit uh, nog iemand uh, naast je. Ja. Hi. Hallo, hoe is jouw naam? Martina de Geest. En je bent van? Hildering, het bestuur ook. Ja? Ja. Uh, Hildering, hoe lang bestaat dat zo'n beetje nu? Nou, nu zitten we op ja, ruim 65 jaar. Inmiddels. Ja. Ja, ja. ja, binnenkort weer een jubileum. Dus uh, ja, ik ben je, heel trots op ben, ben je misschien familie van Mona? Ja, ook. <laughs> Nichtje van. Ja, ja, ja, precies. Ik ben ook heel trots Het was op mijn tante. Misschien ik dit wel vragen. Daar ja. ah, ben uit. ik je weer voor. Nou ja, ik, ik, zoals ik steeds blijf zeggen. Als alle vrijwilligers stoppen in dit dorp, stort het dorp in elkaar. Dat is Want het meer. is iedereen bedoel, jouw jouw ouders ook hein zijn natuurlijk hartstikke actief. Nou ja, en, jij bent hier uh, niet. Geen, geen, geen intocht meer met geen de, de kerst van nee, Sinterklaas. Het is één nee. groot actief feest in het dorp van vrijwilligers. En nou dat wordt dan nu beloond met jullie uh, prijs. Ja, oh, en, hij is leuk. Ja. Echt heel leuk. We hadden het totaal niet verwacht, inderdaad. Maar, uh, en we hadden eigenlijk, we kregen ook wel een beetje nieuwe inzichten uh, hoe anderen naar onze vereniging kijken. Hoe wij eigenlijk zelf al heel lang niet meer naar die vereniging kijken, omdat we het echt als een hobby zien. Maar uh, als je eigenlijk echt... Uh, het rapport nadenken, zei... Ja, en dan ja. denk je, oh ja, inderdaad, we hebben bijna 50 vrijwilligers die uh, allemaal hun steentje bijdragen. Dus, uh, en we bereiken zoveel mensen. Dus ja, achteraf denken we, nou... Het is eigenlijk toch wel een beetje dat we toch wel veel vrijwilligers zijn. Uh, wat ik vaak hoor over de toneelvereniging Wim Hildering... is dat de mensen, als die naar een avond zijn geweest... dat ze het zo ontzettend naar hun zin hebben gehad... Ja. en zo leuk hebben gehad en hebben ja, gelachen. Ja, echt een avondje uit voor ja. heel veel mensen. Heel, heel veel ouderen, maar ook voor heel veel jongeren. En het is het leuke dat je ouderen en jongeren weer bij elkaar brengt op die manier. Dus uh, ja, het is echt wel uh, leuk. Ja. jullie, uh, jullie uh, toneelspelers, hoeveel uh, mensen zijn dat nu? Uh, nou, ja, ja dat is, de volwassenen zitten rond uh, 20, maar we hebben ook uh, zo'n uh, 15, 16 kinderen. Dus we hebben nog een jeugdafdeling en een volwassenenafdeling. Dus okay. spelende leden, nou, komen we denk ik 35, bijna 40 misschien wel uit. Dat is best wel veel. Ja, ja. Dat is een hele hoop. <laughs> ja. Dat is een hele hoop, ja. Maar uit, uit die, uit die uh, mensen moet je dus ook steeds weer kiezen, want uh, je zult niet bij elke productie nee. al die mensen nodig hebben. Nee, we kunnen geen twintig volwassenen eigenlijk op een podium kwijt. Dus is, uh, we kijken vaak naar uh, wat is een leuk stuk, hoeveel uh, spelers hebben we daarvoor nodig, en dan kijken we naar hoeveel mensen er uh, uh, zich hebben opgegeven voor een, deel een bepaalde van het, rol. Zo. Ja, want je hebt natuurlijk ja. ook dat mensen. Het is allemaal vrijwillig, dus iedereen gaat ook wel eens op vakantie Of hebben andere dingen. Dus dan, uh, uh, ja, dan kijk je een beetje van wie kunnen er. En uh, wie passen bij die rollen. En dan zo delen we het in. Ja. Nou ja, de regisseur dan. We, we hebben nog een dame bij ons zitten. Maar zou je je ook even kunnen voorstellen aan ons? Ik ben Ellen, Ellen Wind Volkers. Ik werk samen met Mona en de anderen in de Ruilwinkel. En dat is een heel leuk gebeuren. Ja. Ook nog trots, he, op heel, heel trots op de prijs. Eh, ja, trots op de prijs. Erg leuk voor Mona. Dus, eh. Wat ik nog even wilde zeggen over, over de ruilwinkel. want er is natuurlijk ook nog de, de schilderij eh, boven bij de galerie. hoe heet het ook weer daarboven? De Galerie de Wachtkamer. De Wachtkamer, de wachtkamer dat is ja. het. Ja, ja. Dat, precies. Want dat is wel een beetje aan elkaar gekoppeld, hè? Ja, ja, je moet er doorheen door de wachtkamer om naar boven te gaan. Om naar boven te gaan. Ja, ja. de wachtkamer is ook een plek waar je koffie. Oh ja, sorry. Zonder de microfoon. De even microfoon even nee, op de goede plek zetten. Nee. En in de wachtkamer, daar kun je dus gaan zitten. Dan kun je een kopje koffie nemen of een glaasje wijn hè? Geloof ik ook? Nou, of nee, is dat hoor, niet dat zo? Was bij de oh, dat was alleen bij de open en, nee, en bij nee, bepaalde manier. Helaas, muziek, uh... helaas schenken we geen koffie. Nee. Niet? Nee, nee, nee, nee. Want heb je weer vergunningen voor nodig. En dat zit toch wel wat ingewikkelder in elkaar dan. Om dat te ondernemen. Dus het is. horeca. En... Oh, dat mag nee, dan weer niet. Nee, nee. En ook niet als je er, er geen geld zijn. voor vraagt. Nee, je gewoon... nee, nee, want dan ben je toch een verkooppunt van. Uh, horeca oh, ja. Ja, en dan ben je, je natuurlijk een concurrentie en, uh, ook weer. Uh... Ja, en dan zit je weer met uh, hygiëne en noem maar op, nou, we zijn al blij, al de dames van de Ruilwinkel dat ze lekker daar zo zelf een koffie kunnen zetten. Maar ja. mag gewoon een koffieapparaat, uh, koffiemachine. Dat mag ook ja. niet. Ja, dat kan wel. Maar ja. Dat het is toch ook uh, vrij prijzig, zo'n apparaat. Ja, ja. En het moet schoongehouden worden. Ja. Je moet het speciaal van een leverancier hebben. Nou, en daardoor zijn er veel te leuke terrasjes in het dorp waar de ja, mensen weer Ja, dat lichting. is ook weer waar. Je moet heel realistisch blijven, ja. Maar bij die, uh, bij die wachtkamer daar uh, kun je een, een boek uh, lenen, lezen, ja. meenemen? Ja, meenemen voor een euro. Je kan het weer terugbrengen, dan raal je dus. Dan kan je weer een ander boek uitzoeken. Ja, en zo, we hebben een heleboel boeken. Ja, want op die, in die wachtkamer, daar, daar zag ik ook wat, wat goede allemaal ge, ge, ge, geplakt tegen de muur aan. Dus ja, je... klopt. We richten het wel in, alles, bijna alles wat er staat is te koop, ook. Precies. Ja. Ik wil nog even zeggen uh, over de eerste prijs. Uh, we zijn ook alle zandvoorters, alle zandvoorters, bijna alle zandvoorters komen spullen brengen. Niet iedereen natuurlijk. Maar de zandvoorters hebben zelf ook meegewerkt. De ja. Mensen die spullen komen. Brengen. Namens de zandvoorters hebben ja. jullie dit mogelijk kunnen ja, maken. Ja, precies. Dus ja. die willen we ook nog even bedanken. Nou, hartstikke goed. Ja, ja omwille van de tijd moeten Ja, we weer door naar de Precies, we hebben nog een muziekje. Ja, en dat is. Daar had ik het toen straks ja. al over. Cor heeft een muziekje bedacht. Dat is Nico Haak. Bonnie uh, Corrie. Nico Haak en Corrie. Welke Corrie ja. is dat? Ja. Een Corrie. Corrie, Konings. Corrie Konings, Bonnie Sinclair, Sandy, Alexander Curly, al Willem en Duin. en dat gaat en ja, Het grote sprookjeslied, want zo meteen gaan we praten over de sprookjeswandeling van 17 december. Met Martine Joustra en Ankie Miezebeek. Maar in dit geval zeg ik eerst even dankjewel uh, voor, jullie komst. voor jullie komst en jullie toelichting. En nogmaals hartstikke gefeliciteerd. En uh, nou ja, op naar het volgend jaar. Wie weet wat er dan gebeurt. Dankjewel. Ja. Ja. Dankjewel.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 De kinderen slapen, dan zijn wij lekker vrij. Wij willen alleen spaten, er zit ons heel wat gas. Van wat men over ons vertelt, komt bijna nooit een smas. Hé hey jongens, stop eens even, zo komen we er nooit uit. Ieder op zijn beurt, eerst Hans en dan Grietje. Toen ik al mijn kruimels strooide, wist ik heus wel wat ik deed. Want een kind van onze leeftijd weet wel wat een vogel eet. Morgen ik het koekhuis vinden, stond in sprookjesboek vermeld. Hij had dus geen brood meer nodig, dat wordt er nu bij verteld. Zo, nu klein duimpje dan, je staat zo te dringen. Het idee om iets te strooien, dat ik Hans eerst af van mij. Maar bedanken voor die vinding is er bij, dat joch nooit bij. En de heks ging in de oven, dat deed Grietje met geweld.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 Dan gaan we nu naar het lieve kleine geitje luisteren. We zijn weer terug en uh, nou, dit was toch wel weer heel bijzonder, dit nummer. dankjewel uh, Het grote sprookje. Het, het grote sprookje is nee. Ik moest even zoeken, maar... Het is gelukt. Goedemorgen Martine en Ankie. Jullie uh, zijn uh, weer hier. Een jaar voorbij gevlogen, moet ik zeggen met de sprookjeswandeling. Jullie uh, deden net al een oproep uh, bij ons uh, of dat we niet mee konden doen met de sprookjeswandeling als... Uh, nou, er zijn diverse mensen nodig nog, hè. De, jij als heks. En ik ja, ernaar. ik als heks en uh, jij als wolf. Maar helaas... grote wolf. Het had heel mooi geweest als we dat hadden ja. kunnen doen. Maar dat, uh, dat lukt dus niet. Maar goed. Uh, ja, het is jammer. Ik bedoel, als ik het eerder had geweten, dan had ik mijn agenda daarvoor vrij kunnen houden. Dus uh, bij deze, bij deze ja. voor volgend jaar uh, wil ik mij Graag als heksen aanmelden. Uh, lijkt me hartstikke leuk. Uh, 17 december, dan is de sprookjeswandeling uh, er weer. En jullie zijn nog zeker uh, dringend op zoek naar nog wat uh, mensen die mee kunnen doen met, uh, met de wandeling. En dan echt als uh, onderdeel van het sprookje, zeg maar, of van de sprookjes, moet ik zeggen. Jullie zoeken inderdaad een wolf en er zijn nog wat heksen nodig. Er zijn piraten. piraten. Nou, Er zijn gewoon diverse uh, mensen nog nodig. Ja. Het is heel leuk om mee te, mee te doen. En dan kunnen we even kijken wat je staat. Want we doen ook een beetje aan typecasting. Ja. Dus wie in wat pakt. Ja. Past. Nog even voor, uh, voor de tijd die mensen dan uh, beschikbaar moeten zijn. Uh, de wandeling begint om 4 uur. Nou, de wandeling is op zaterdag 17 december. Laten we daarmee beginnen. Precies. En en dan... Voor de kinderen begint het uh, om 4 uur tot 7 uur. En de mensen die meedoen, ja, die moeten natuurlijk eerder beschikbaar zijn. Want die moeten in de Smink en ja. in. En dus zeker vanaf twee uur, hè, denk ja. ik. ja. ja. ja. En dat ligt er een beetje aan hoe lastig je te sminken bent, hoe ingewikkeld het wordt. Want een wolf is een pak aan het trekken en dan ben je in drie minuten klaar. En als je een heks bent die helemaal goed moet met van alles, dan zit je iets langer in de smink. Ja, dus mensen die daar interesse in hebben, die het leuk vinden om eens mee te doen aan een activiteit in het dorp. Nou, dat wordt natuurlijk een feest. We hebben het andere jaren gezien. Mensen zijn verrast over hoe leuk iedereen eruit ziet. Ja, het is gewoon heel gezellig. en Zeker ook de kinderen die gewoon komen en en die dan ook zelf verkleed zijn. En nou, dat is gewoon uh, hartstikke leuk om te zien. Want je, je zoekt niet alleen volwassenen, maar je zoekt ook nog kinderen hè, ja, die meedoen. Uh, kinderen mogen ook meedoen. Uh, zelfs uh, oma, moeder en, uh, en daar een dochter van. Helemaal geweldig gewoon. El mee elfjes, dwergen. Maar de kinderen die gewoon meedoen, die zijn zelf verkleed. Dus ja. kinderen die een boekje kopen, die uh, de wandeling doen. Die de wandeling doen, daar kiezen we ook de mooist verklede kinderen uit die een prijs kunnen verdienen. Ja. Maar voor, het, voor, het, voor de aankleding heb je ook nog wat nodig. Ja. Er zijn nog wat elfjes nodig. Ah, er, is gewoon, er is gewoon wat verschillende figuurtjes nodig. Net wat Martine net al zei. We kijken gewoon van uh, wat past. En uh, in welk kostuum kom je. Hoe meer sprookjesfiguren, hoe gezelliger het is natuurlijk. Ja. Is er een thema dit jaar? Ja. Of sprookjes. Ja, maar ja. dat, dat ja. Nee, maar, nee, maar er is Er is geen specifiek thema. Nee, we, een, nee, nee. we hebben een rood kapje met oma en de wolf. We hebben Hans en Grietje. En we hebben Don Roosje. En we, we hebben eigenlijk de, de Piraten en Robin Hood en Lady Marian. En van allerlei sprookjes wandelen rond. En natuurlijk de kerstman ja. met zijn gezin. Goed, je koopt een kaart. Nee, ja, je koopt een boekje. Of een boekje? Ja. En in dat boekje daar kan je allerlei handtekeningen verzamelen. En in dat boekje zitten ook allerlei bonnen waarmee je dingen uh, kunt halen. Een gratis beker chocomel door XL gesponsord. Een gratis oliebol door Harry beschikbaar gesteld. Vergeet niet. De sprookjesoliebol. Ja, de sprookjesoliebol. Het is een speciale oliebol. Ja, hè? Ja, speciale ja, oliebol. Ja, ja. Een toveroliebol met. Uh, met en bij, bij Sneeuwwitje mag je de appel in de chocolade dopen. De betoog voor de appel. Uh, en er zit een bon in voor de ijsbaan die die dag ook geopend wordt. Is dat zo? Ja. Gaat die die dag open? Je gaat inderdaad die dag open, alleen op die dag mag er uit, natuurlijk niet geschaatst worden. Dat is daarna, want ja. uh, anders wordt het helemaal te druk. Je kan niet op 17 december met het boekje ook al gaan schaatsen. Nee, dat dat is dus niet. niet de bedoeling. Maar uh, ze mogen eerst uh, bij de Bruna krijgen ze een kaart. Tenminste, die kopen een kaart en die worden omgewisseld uh, door het boekje. Ja, nou. Of het boekje zelf op de avond bij de kassa kopen, dat kan natuurlijk ook. Ja. Maar dan doe je zaterdag de 17e de sprookerswandeling en vanaf zondag kan je schaatsen. Nou. Ja ja toch ja, ja zo, zo ja. gaat hij ja. ja en het einde is natuurlijk het einde is natuurlijk ook altijd leuk want dan verzamelen alle sprookjesfiguren zich in de kerk en uh, in de kerk is ook tijdens de sprookjeswandeling ook uh, de, de, de protestantse kerk is het hè de, ja dat klopt inderdaad daar is ook een hele leuke podcast. Ja, drie keer drie keer en die is echt uh, de moeite waard om te kijken niet alleen voor kinderen maar ook voor volwassenen is die erg leuk ja. tot hoe laat en duurt drie, het en drie verschillende voorstellingen uh, het begint om 4 uur. En dan gedurende tot, tot zeven uur zijn dus podcastvoorstellingen uh, zijn er sprookjesfiguren op straat. En om 7 uur wordt er gezongen in de kerk. En dan zijn dus de kerstliedjes en de uitreiking van de prijzen. Nou. Dat is een hele happening. Ja, dat is het. Een ja. kerstengel wil ik wel zijn de volgende keer. <laughs> een engeltje? Nou, dat, past. dat zou wel passen bij je. Ja, met In een tutu'tje? <laughs> ja, zo'n... Uh, Kasper, Kasper geeft op. al door dat hij ook wel als een engeltje mee wil doen. Als een nee, engeltje? Jij gaat zeker als piraat of als wolf, maar niet als engel. Iets stoers. <laughs> Iets stoers, dat lijkt me veel beter. Ja. Nou ja, ik bedoel, het kan alleen maar leuk worden. Want het is natuurlijk al jaren een traditie. Hoe lang ja. doen jullie dit al? Nou Oh, misschien zit het wel tegen de tien aan. Ik weet het eerlijk gezegd niet. 8. 8? 8? Nou, we moeten even kijken. Nee, dat, dat gaat zo... Goeie... Ja, nee, maar dat, dat is wel belangrijk. Want ja, uh, ik, ik zie een uh, jubileum aankomen. We zoeken, dus, het, uh... op. Ja. We zoeken het op. Ja. Maar om, om, om het echt een uh, groot succes te maken, hebben jullie eigenlijk nog wat meer mensen nodig die ja. dan willen meedoen? Hoe kunnen ze, ja. Hoe ja. Kunnen ze zich aanmelden? Nou, bij Anke of bij mij. Uh, en op de posters die we zometeen overal in het dorp gaan hangen, staat ook uh, het e-mailadres waar je ook inlichtingen kan krijgen. Maar het mag ook naar mejoustra.hotmail.com. TV dat mag ook altijd Dan ja. vinden we dat Maar goed. op de aankondigingen in het dorp staat een, uh, staan telefoonnummers of een e-mailadres. Een e-mailadres. Ja. Ja, ja, precies. Uh, ja, precies. Ja. Ja. Ja. ja, dat is het. <laughs> ja, ik gok hem maar, maar het klopt ook nog. Ja, dat, ja. dat is het. Ja, nee, dat gaat helemaal goed komen. Ja, helaas ben ik er niet, dus ik kan niet meedoen. Nee. Anders was ik dan uh, wel bereid geweest om dat te doen. Leuk. Ja, en we beginnen om vier uur dat het nog niet zo donker is. Want er zijn wat kinderen, die hele kleintjes, die donker wat spannend vinden. Daarom we beginnen altijd een klein stukje voordat het donker is. En dan, dan zitten wij erin. Ja, en dan vanaf vijf uur is het donker. En dan hebben we het allemaal zo leuk aangekleed. Met decors, met lichtjes, met hey. nou, van alles uh, en nog wat. En ook alle ondernemers van het Kerkplein hebben beloofd om een terrassen leuk aan te kleden. En het, is, het ziet er gewoon echt heel gezellig uit. Maar het draait ook weer op, op, op vrijwilligers en ja, op sponsoren. Alleen maar. jullie hebben natuurlijk een aantal sponsoren gevonden die uh, bereid zijn om al die dingetjes. Zoals de, de chocomel inderdaad. En de appel. En ja, de appels moet... worden gesponsord door Albert Heijn ja, ja. nou ja, ja. noem Eerlijk. ze even allemaal dan want dan, ja, hebben, we, ja. dan hebben we niemand vergeten en dan, uh, nou kun... laten we het op zo'n manier doen uh, we bedanken gewoon alle sponsors die uh, de sprookjeswandeling mee mogelijk gemaakt hebben want stel je voor voordekereen vergeet ja, daarom... vind ik dat heel vervelend dus ja. ik ga geen namen noemen okay. uh, we krijgen nog ook misschien nog een leuke tractatie met het verlaten van de kerk maar dat krijgen we van de week antwoord op er is genoeg ja. ja, het is echt leuk. Het is echt leuk. Wij, uh, hebben we nog een muziekje zo? Een extra muziekje? Want dan gaan we, daarna of gaan we eerst de agenda maar even. Ja, we moeten maar meteen de agenda doen. Ja, dat lijkt me goed. In ieder geval, uh, dankjewel voor jullie komst, dames. En toi, toi, toi. Het gaat weer helemaal leuk worden. Zaterdag de 17e. Vanaf 4 ja. uur in het dorp. Goed. Ja, okay. en, uh, aanmelden bij Ankie. En, uh... en het staat op de poster in het dorp. En er hangen er genoeg, denk ik. Ja. Yep. Daar hangen we er zeker genoeg. En mocht het een gegeven moment een beetje moeilijk zijn. Tante Dien van de ONS. Die weten ze ook wel ja. te vinden. Zeker de kinderen. Precies. Okay. Nou, daar gaan we. De agenda, we hebben het al gehad hè, over de tentoonstelling de Zandvoorts-DNA in het Zandvoortsmuseum. En die duurt nog tot het eind van het jaar. Dan hebben we Hans van Pelt die exposeert ook tot het einde van het jaar in de wachtkamer. Ja, dat Hans van Pelt is degene die altijd die mooie cartoons Geweldig. in de Zandvoorts, uh, uh, Zandvoortse krant uh, zet. En uh, altijd het iets ja, mooi de vinger op de pijnlijke plek uh, weten ja. leggen. Dat is echt fantastisch. Ja. Dan hebben we ook tot, met, tot en met 31 december expositie over olieverf en acrylschilderijen van Els de Plak in Pluspunt in de Vlemingstraat nummer 55. Ja, de 4 december, dat is dus. Uh... Morgen. Morgen, ja, ja. Ik moet even heel goed nadenken over die data's. Dan is er Comedy Night in Amsterdam Beach Hotel. Dat begint om 8 uur. En dat duurt tot 11 uur. En Volgens mij moet je je daar wel voor opgeven van tevoren. Dus loop even langs bij het Amsterdam Beach Hotel. Dat is op de kop van de Kerkstraat bij het Badhuisplein ja. gelegen. Nou, morgen hebben we ook Cinema Nostalgie met Café Society van Woody Allen in Circus Zandvoort. En de aanvang is om half 2. Entree is 6 euro en met de belbus 7 euro. Aanmelden of via het pluspunt op 023 571 73. Ja, volgende week uh, vrijdag is dat, uh, denk ik... dan hebben we de pubquiz uh, in Café Koper. Dat begint om 9 uur s avonds. Dat kost 2,50 euro entree. En dan kun je mee puzzelen. Ja, nou, dan hebben we ook op 9 december... toch nog een genootschapsavond in ja. Theater de Krochten. Die was eerst uh, gecanceld omdat alle mensen... die uh, zouden de presentatie geven... die, die ze in, in de portefeuille hadden... die hadden allemaal ziek. Zwak Ingewikkeld. Dus dat kon toen niet doorgaan. Nou, dan hebben ze 9 december tot nog een genootschapsavond. En het thema is Zandvoort door de ogen van de toverlantaarn. Precies. Aanvang 8 uur in de krocht. Dan uh, 10 december, dat is zaterdagavond uh, live muziek bij Laura en Hardy vanaf half uh, 10. En ik kan je melden, dat wordt een feestje daar. Dus uh, als je dat in je agenda wil zetten, doen. Laura en Hardy, 10 december. 11 december is de decembermarkt in de Bodaan. En dat is van 3 tot en met 5 uur. Ja, heel gezellig. Nou, dan hebben we dus de week daarna. Dat is 16 en 17 december. De toneelvereniging Hildering. Die speelt Mamma Mia, Waspoeder en Mafiosa. Dat is in Theater de Krocht om kwart over acht. Ik heb mijn kaarten al besteld. Ja. En ik ga er zeker naartoe. Ik ga vrijdagavond 16 december. En dan is er op 17 december ook nog een avond. Ja, hij, hij vroeg nog aan ons. Ja, het staat er toch wel op he, op de agenda. Ja, ja. Ja, het, ja, staat ja, op. het staat erop. En dan hebben we van 17 december tot en met 8 januari op het Raadhuisplein het wenspaviljoen, waar iedereen zijn wens kwijt kan. En wie weet komt uw wens wel uit. Nou, Wat dan moet ik? Een ja. stabiel college. <laughs> Dat, is, uh, niet Dat is een mooie, een mooie wens. Ja. Uh, nou, uh, vorst of geen vorst in december. Uiteraard hebben we dus weer een winterwonderland als hoogtepunt met een enige echte ijsbaan met koek en sopie. Dat uh, duurt van 17 december tot 8 januari en ja, het is te hopen dat het weer een beetje meewerkt in de zin van laat het maar lekker koud worden, want dan worden de kosten een beetje gedrukt, want dat kost natuurlijk altijd heel veel geld en uh, we, er zijn goede sponsoren, maar ja, dan nog kost het veel geld, want uh, hoe uh, kouder het is, hoe minder hard ja. die, uh, die apparaten hoeven te draaien om het ijs uh, koud te worden dus, maar het is elk jaar weer een feest daar bij, dat, uh, bij die ijsbaan, want iedereen komt Komt er. Iedereen is er. Gezellig. 17 december. Ja, en uh, ter bevestiging Leo Miesbeek die stond hier. Ja, die staat hier te glimmen te al. Leo staat te glimmen, want die is natuurlijk de, de ijsmeester ja. uh, straks op de ijsbaan. Nou, diezelfde 17 december hebben we net de dames uh, gehad hè, van de sprookjeswandeling. Uh, de dames uh, Miesbeek en uh, uh, Joustra. En dan hebben we op 17 december hebben we ook een uh, avond van de Bobbelwagen in Hotel Faber. En de aanvang daarvan is om 8 uur. Precies. Dan hebben we 18 december de 10.000 stappen van Zandvoort. Start de Oude Halt. Uh, dat is uh, net over de spoorbomen om 10 uur. Dat duurt tot half 12. En 18 december is ook het Jazz in Zandvoort met M Nathalie Massel. <laughs> Mes Messel. Messel, in, Messel. De de in de krocht. Aanvang is om ja. half 3 smiddags. En de entree is 15 euro. Nou, dan slaan we dit maar even over, want het is iedere week zo. Want we, ja, we moeten precies... We gaan bedanken. We gaan bedanken Hotel Hoogland voor hun gastvrijheid. We zijn blij dat we onder, dat we mede door het knopje op de goede kant... we weer vanuit Hoogland hebben kunnen uitzenden. Uh, de techniek deze week was in handen van Casper Geurensen, de redactie deze week. Yvonne Roosendaal, Gert van Kuik, die trouwens nog even langs geweest is. Wat fijn dat hij er weer was. De eindredactie deze week was van Gerry Rutte. De koffie is ook geweest van Gerry Rutte. Dankjewel, Gerry. De presentatie was van Cor Draaier. En natuurlijk Irene de Ja, wat fijn, Cor, dat we weer samen mochten presenteren. Ja. En nogmaals, Hotel Hoogtand, bedankt voor de gastvrijheid. De koffie, de thee, het water, het was hier een gezellige boel. Ik wens iedereen een Fantastisch, fijn en prettig weekend, en graag tot de volgende keer. En we gaan eindigen met een muziekje van Patty Page, Frosty the Snowman. Ja, we ja. hopen op sneeuw, hè? Ja. ja. Nou, daar gaan we. Tot ziens. Man. Tot ziens. Dag. Dag. 6 ,9. straks meer.